1 uur. Het NOS Journaal door Alt -Megens. Goedemiddag, Italiaan Draghi, nieuwe president Europese Centrale Bank. Van Gogh Museum, half jaar dicht voor verbouwing. En Mars der beschaving begonnen op ter schelling. Het is wisselend bewolkt. De vallen buien in het oosten kan het daarbij onweren. Vanmiddag trekken die buien weg en dan klaart het vanuit het westen op bij zo'n 18 graden. Morgen opnieuw veel bewolking, met af en toe lichte regen. Het wordt wel iets warmer dan vandaag. Zondag dan breekt de zon echt door en dan wordt het 25 graden. Maandag zelfs 30 graden. Ja, de kogel is door de kerk. Mario Draghi wordt per 1 november de nieuwe president van de Europese Centrale Bank. De Italiaan wordt opvolger van de Fransman Jean-Claude Trichet. Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u ons vertellen waarom juist Draghi is benoemd? is eigenlijk het enige zwaargewicht van een groot land die is overgebleven. Hij is zeer ervaren, heeft veel monetaire kennis, kennis van de financiële markten en is ook nog eens uh, diplomatiek. Maar de enige in heel Europa? Nou, er zijn er wel meer, maar van de grote uh, eurozone-landen was hij degene die er toch bovenuit stak. Kijk, uh, een tijdje geleden hadden we ook nog Axel Weber, de Duitse kandidaat, maar die heeft zich teruggetrokken ja, en toen bleef hij over. En Nout Welling? Ja, nou, het Welling is in de Nederlandse media wel uh, genoemd, maar in de Europese media eigenlijk niet. Kijk, Nederland is al een keer aan de beurt geweest. En waarom zou je verder zoeken als je iemand van het Kaliber van Draghi hebt? Ja. Dus, als ik u zo hoor, een hamerstuk, een makkelijke benoeming. Een hamerstuk, ja, gelukkig ja. wel. Nou, nou ja, hij komt uit Italië. Uh, die worden door wat noordelijke Eurolanden, de Italianen, wat, wat sceptisch bekeken zo nu en dan. Zeker als ja, het over dat... financiële zaken gaat. Ja, dan denk je in uh, stereotypen. Ik denk niet dat dat verstandig is. Het is een econoom met een hele goede staat van dienst bij de uh, Centrale Bank van Italië. En ik heb alle vertrouwen in dat hij de klus van Trichet kan overnemen. Uh -huh. Welke taken wacht hem? Ja, we denken natuurlijk gelijk aan Griekenland, ja. hè. Ja, ik, ik hoop dat hij uh, een uh, even standvastig koers houdt als Trichet. Uh, ik, ik hoop dus niet dat er grote veranderingen plaatsvinden. Uh, de Europese Centrale Bank is toch een van de weinige stabiele factoren geweest in deze onrustige eurocrisis. Ja. Dus ik hoop dat hij voor continuïteit en stabiliteit zorgt aan het roer van de ECB. Ja, uh, begrotingen van andere landen die, die, uh, die niet op orde zijn? Want we hebben het niet alleen ja. over Griekenland, maar. Ja. Ja, de grote klus voor de Europese Centrale Bank is om die beschotingsproblemen dus toch op het bordje van de ministers van Financiën te schuiven. Ja. En zich als ECB daar toch een beetje uit terug te trekken. Ja. Ja. Wat, wat heeft hij in het verleden gedaan waarvan we, waarbij we zouden kunnen denken van nou, hij kan het wel aan. Wat, uh, wat staat er op zijn konto? Nou, hij heeft uh, brede ervaring. Kijk, hij heeft geen uh, grote crisis gemanaged. Het uh, monetair beleid in Italië is al jarenlang heel stabiel. Daar heeft hij leiding aan gegeven. En heeft meegedraaid, natuurlijk, in het uh, overleg van de Europese Centrale Bank-presidenten. Uh, um, dus het is dus, dus eigenlijk zijn brede ervaring die hem geschikt maakt voor deze functie. Ik zou niet zo 1, 2, 3 een, een crisismoment nee. uh, kunnen noemen waar uh, hij in is uitgeblonken. Ik okay. hey, dank u voor deze toelichting. Ivo Arnold, hoogleraar Monetaire Economie. Van Gogh Museum in Amsterdam gaat vanaf oktober volgend jaar zes maanden dicht vanwege een verbouwing. Topstukken zijn in die periode, tot uh, maart 2013 wordt dat, uh, zijn dan te zien in de Hermitage, ook in Amsterdam. Verslaggever Mark Hamer vroeg aan directeur Axel Ruger waarom zo'n museum verbouwd moet worden.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 schop doen, de ingang op het museumplein zelf. Gaat u dat ook in die periode doen? Nou, we gaan zeker niet het hele museum op de schop uh, doen. Uh, dat is ook niet de bedoeling. Wij inderdaad een ingang aan de kant van het museumplein te hebben... is een lang gekoesterde wens van ons. En wij zullen verder onderzoeken, daar zijn nog geen concrete plannen... maar we zullen verder onderzoeken wat de mogelijkheden ja. zijn. Ja, u zegt steeds, wij zijn maar een half jaartje dicht. Uh, want er is een, in 2013 is een belangrijk jaar voor het Van Gogh Museum... Maar ja, heeft u wel eens gekeken naar die verbouwing bij uw buren, bij het Rijksmuseum en bij het Stedelijk? Dat heeft ietsje langer geduurd. We hebben daar zeker naar gekeken, maar dat zijn ook uh, verbouwingen van een totaal andere orde, van een totaal andere schaalgrootte. Die vallen niet, mm, daarmee te vergelijken wat wij nu moeten doen. En wij hebben het nu vroegtijdig ingezet en um, het wordt zorgvuldig gepland. Dus ik ga ervan uit dat we het in deze periode gaan realiseren. Ja, want Amsterdam kan het niet nog een, keer, nog een museum hebben dat heel erg lang dicht is, hè? Daar ben ik volledig met u eens. En we zullen daarom ook uh, het verder zeer zorgvuldig plannen... dat we uh, het in deze periode die we hebben aangegeven ook kunnen doen. Bericht uit de Senaat. De vvd Fred de Graaf wordt voorzitter in de Eerste Kamer. Hij is de enige die zich voor de functie heeft gemeld. Volgende week moet hij nog officieel worden gekozen... maar dat is dan een formaliteit. De Graaf, 61 is hij zit acht jaar in de Eerste Kamer. Hij was daar een tijdje waarnemend fractievoorzitter van de VVD. En hij is ook burgemeester van Apeldoorn. De huidige voorzitter in de Eerste Kamer, CDA Van der Linden... maakte deze week bekend dat hij niet terugkomt als voorzitter. Wel blijft hij lid van de Eerste Kamer. Dit is het NOS-journaal, het dooralt meegens. FNV-bondgenoten is onverantwoord bezig in de discussie rond de pensioenen. Dat zegt werkgeversvoorzitter Wientjes. Vorig jaar zei de grootste vakbond van Nederland nog ja tegen het principeakkoord. En nu zeggen ze nee, Wientjes is daar kwaad over. Volgens hem is bondgenoten niet bezig met het pensioenakkoord... maar met een interne machtsstrijd binnen de vakcentrale... Bondgenotenvoorzitter voorzitter Van der Kolk spreekt dat tegen. Verder wijst hij erop dat het akkoord waar de bond vorig jaar ja tegen zei... nog uitgewerkt moest worden. Wat betreft die uitwerking zeggen wij nu, het is onduidelijk... en de rekening wordt eenzijdig bij de deelnemers neergelegd... bij de medewerkers neergelegd. Als we kijken naar de AOW, dan moet fors worden ingeleverd. Als we kijken naar pensioen, moet fors worden ingeleverd. Dat kan dus nooit een akkoord zijn waar wij onze handtekening onder zetten. Ter Schelling is vanmorgen de Mars der Beschaving begonnen. Zo'n 5000 mensen hadden zich op het strand verzameld... en vormden samen een groot kruis. En dat symboliseert de bezuinigingen in de cultuur en de zorg. Zondag gaat de Mars verder, van Rotterdam naar Den Haag. Er werd een manifest voorgelezen door Maria Kraakman van toneelgroep Oostpol. Het is vanuit onze betrokkenheid met de gehele samenleving... dat wij in actie komen. Het beleid van deze regering treft velen...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 observator van uh, het begin van de Mars van de Beschaving, Alexander Rinoy Kan. die zich heeft uitgesproken heel sterk voor het behoud van bijvoorbeeld een festival als Oerol. Hoe bekijkt u het begin van deze Mars? Het is uh, heel bemoedigend dat zoveel mensen zich het uh, lot van de cultuur aantrekken en dat natuurlijk ook zoveel mensen zich... ...zorgen maken over de toekomst van Oerol. Maar het gaat niet alleen over Oerol natuurlijk dit. Het gaat over veel, veel meer breder. dan Urol, Maar ik heb eigenlijk diezelfde hoop wel een beetje voor de hele bedreigde cultuur. Het is schrikkerder wat er nu gebeurt. Maar ons vaste voornemen moet zijn om de cultuur inderdaad te redden. Om in stand te houden wat in Nederland met zoveel moeite en inzet is opgebouwd. Om jong talenten kansen blijven gunnen. Om onder de top ook een brede tussenlaag in stand te houden. Daar moeten we gewoon voor zorgen. Denkt u dat dit nog enig effect heeft gezien de gebleken hardnekkigheid in Den Haag? We moeten het niet alleen afhankelijk maken van wat de overheid wel of niet doet. Natuurlijk hoop ik dat er uiteindelijk een beter gebalanceerder beleid komt dan er nu lijkt te zijn. Maar de cultuur is van ons allemaal. En de cultuur moet niet alleen afhankelijk zijn van wat overheden ervan willen en mee willen. Het is ook een kwestie van ons alle inzet en betrokkenheid. Ook van de mensen hier. En na het luiden van de misthoorn verlieten de mensen het kruis en rende energiek naar het wat in de door het verkeersbord aangegeven richting Den Haag. Sommigen hadden er al rekening mee gehouden, vierpen hun kleren uit en renden het water in. Een indrukwekkend en waardig begin van de mars der beschaving. Verslag was dat vanaf Ter Schelling van Jeroen Wielaert. De kans bestaat dat zeer sterke soorten cannabis voortaan worden beschouwd als harddrugs. Een commissie adviseert wiet en hash met meer dan 15% THC in de categorie harddrugs onder te brengen. En volgens minister Schippers neemt het kabinet dat advies mogelijk over. En ook minister Opstelten vindt het een goed rapport. THC, dat is de werkzame stof in wiet en hash. Volgens de commissie is het aandeel THC de afgelopen jaren sterk gestegen. En bevatten wiet en hash in Nederland nu vaak 18% van die stof. Schippers zegt dat ze door het hoge THC-gehalte... de gevolgen voor de gezondheid, dat die dan veel heftiger zijn. Een officiële kabinetreactie komt na de zomer. Een jonge keizerspingwin die maandag op een strand in Nieuw-Zeeland opdook... is ziek. Het dier heeft de afgelopen dagen veel zand gegeten. En dat komt waarschijnlijk doordat hij dacht dat het sneeuw was. Volgens dierenartsen eten pingwins vaak sneeuw tegen de dorst. Happy Feet, zo hebben ze hem daar intussen genoemd, is naar de ziekenboeg van een dierentuin gebracht. Daar wordt hij geopereerd. Keizerspringwin hoort eigenlijk thuis op Antarctica, 3200 kilometer zuidelijker. Sport. Wimbledon, daar zijn de tennissers begonnen aan de vijfde dag van het toernooi. De enige overgebleven Nederlandse deelnemer, Robin Haasen, komt later in actie als het tenminste niet regent. Dat is ook een partij waar Marcella Mesker naar uitkijkt. Ja, vandaag is de dag van Robin Hazen. Want de vraag is, gaat hij voor het eerst in zijn carrière... de vierde ronde van een Grand Slam halen? Nou ja, dan zal hij wel moeten winnen van de ervaren 29-jarige... 10 speler Marty Fish. Van wie hij op Roland Garros nog uh, makkelijk verloor. Maar Hazen is goed in vorm. Hij is een uh, hele natuurlijke grasspeler. En hij heeft natuurlijk veel vertrouwen. Vooral na die winst uh, op de Spanjaard Ferdasco in de tweede ronde. Hazen speelt vandaag laat. Hij speelt pas de vierde partij op baan 12. Verder nog komen in actie de nummer 1 van de wereld... Rafael Nadal. Hij treft de Luxemburger uh, Gilles Muller, van wie hij in 2005 op Wimbledon nog verloor. Dus hij is wel een gewaarschuwd man. De Brit Andy Murray mag weer op het centercourt spelen. Hij treft de 32-jarige Kroaat Ivan Ljubicic. Dat is ook best een lastige wedstrijd, want in zes onderlinge ontmoetingen staat het 3-3. En de toeschouwers op het centenkoord en op baan 1 ja, die kunnen hun oordoppen weer in. Want uh, de nummer 4 van de wereld, uh, Victoria Azarenka, en de nummer 5, Maria Sharapova, die komen dan in actie. Wimmelvoorzitter voorzitter Ian Ritchie ja, die wil wel dat ze hun gekreun op de baan stoppen, maar dat is helaas een utopie. Ja, we hebben verkeersinformatie. Jolanda van der Velden bij de AWB. Jolanda, de weekendspits al begonnen. Duidelijk, Rot. 36 kilometer in totaal. Het is hier en daar al wat drukker. Vooral ook op de A1 naar Amersfoort. Een paar dingen vallen op. Een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht is de rechte reis ook dicht. Vanaf Alblasserdam nu 4 kilometer. Een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Utrecht... tussen Afrit Maarnen en de Uithoef 8 kilometer... geeft ook vertraging richting Amersfoort. Daar staat voor de Afrit den Dolder 5 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Barneveld... over de A30 en de A12. 13 over 1 is het nog een keer de hoofdpunten. De Italiaan Mario Draghi is benoemd tot nieuwe president... van de Europese Centrale Bank. Het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat vanaf oktober 2012 een half jaar dicht. Het wordt omgebouwd, verbouwd moet ik zeggen om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. En op der Schelling is vanochtend de Mars der Beschaving begonnen... uit protest tegen de bezuinigingen in de cultuursector. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1 hier het vervolg van NCV's lunch. Het dreigende arbeidsmarkttekort treft ook uw organisatie...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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, aan de vooravond van Veteranendag vragen we ons af of Defensie nu wel genoeg oog heeft voor het posttraumatisch stresssyndroom. Een paar jaar geleden was er nogal wat kritiek op hoe Defensie daarmee omging. Henk Haaghoort, de hoogste baas van de publieke omroep... had gisteren een gezellige barbecue met zijn collega's. Maar die viel wel precies samen met het verschijnen van het rapport... met alle bezuinigingen daarin. En dat zorgde toch wel wat voor wat onrust. Daarover straks meer in het radiodagboek. En na half twee is het stand.nl. En daarin praten we nog even door over de gevolgen van de uitspraak... in de Wilderszaak. Die zei dat dat een overwinning is voor de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting voor iedereen, zei Wilders. Voor hemzelf, zijn tegenstanders, andere politici, journalisten... en ook Henk en Ingrid.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 Morgen is het Veteranendag en daarom aandacht voor een probleem... dat geregeld bij militairen en veteranen voorkomt. Het posttraumatisch stresssyndroom. Een paar jaar geleden werd Defensie stevig bekritiseerd... omdat daar niet genoeg oog voor zou zijn. Teruggekeerde militairen met PTSS of het spook, zoals de veteranen het zelf noemen. Defensie beloofde beterschap en dat is intussen vier jaar geleden. Dus vraagt Lund zich nu af, zorgt Defensie nu beter voor militairen met PTSS? Ik praat erover met Jean Deby, voorzitter van de militaire vakbond VBM-NOV en Bosnië-veteraan. Dag meneer Deby. Goedemiddag. Goedendag. Ook bellen we met uh, Jelis Roodbeen. Hij diende tot 1962 als 20-jarig in nieuw guinea en kreeg daarna te kampen met PTSS. Uh, dag meneer Roodbeen. Goedemiddag meneer Van der Velde. Ik, de ik begin even bij en u. Meneer Deby. Ja, ik, ik heb begrepen meneer Roodbeen dat u in uw uniform nu uh, bij de telefoon zit. Dat klopt, want ik heb zo nog een uh, officiële taak te doen. Ah, kijk aan. Het heeft niks ermee te maken dat u vindt dat dit gesprek in uniform gevoerd nee. moet worden. Nee, oh nee. wel. Zij, de veteranen noemen dat PTSS wel het spook. Van waar die naam eigenlijk? Nou, het spook dat slaat meer op de verschijnselen die bij uh, PTSS horen. Bijvoorbeeld uh, de nachtmerries. En uh, die nachtmerries die komen in je leven als een soort spook die je bespringt. En uh, ja, waar je het uh, slecht mee te stellen krijgt. Ja. Uw um, u, u, um, uh, diensttijd uh, dat speelde uh, in de jaren 60. Wanneer ontdekte u dat er iets met u aan de hand was? Uh, toch al vrij snel naar terugkomst. Ik heb uh, als uh, marionier gediend in nieuw -Nee in de laatste periode. dus 1962. Dus tot aan de overdracht. En uh, dan kom je terug als een uh, ja, toch ander mens. Dus, uh, u zei het al bij uw inleiding. Twintigjarige jongen. En die gaat dan naar de andere kant van de wereld. En maak de ellendigste dingen mee. Uh, dan zet je niet zomaar een knop om. Dat, dat, dat, uh, je leven is te zeer daardoor uh, beïnvloed. U, u zegt de ellendigste dingen. Uh, waar moeten we dan aan denken? Nou, kameraden die sneuvelen, gewond mm -hmm. raken. Uh, op troeien stuit op lijken. Uh, Boobietrepten lijken die uh, de, de, de, de Indonesische troep hadden achtergelaten. Ja, vreselijke dingen kortom. Ja, ja. precies. En, en hoe uitte zich dat uiteindelijk bij u? Nou, het begint uh, met de onvermijdelijke uh, nachtmerries. Uh, daar ga je voor op de vlucht. Je vlucht voor het spookweg, zeg maar. En uh, ja, dat is bijna klassiek. Uh, Bols en Heineken worden je grootste vrienden, hè? De drank. Ja. ja. ja. En, en kon u toen met uw klachten bij Defensie terecht? Uh, ja, daar was eigenlijk nauwelijks kennis voor, hè. Uh, Ik ben uh, tenslotte bij een psychiater terechtgekomen. Die wist ook niet wat er met me aan de hand was, want PTSS had men toen nog nooit van gehoord. Uh, ik geloof dat ik er drie keer op bezoek geweest ben, de derde keer kennelijk op een goede dag. Hij keek hem in de ogen en die zei, je ogen staan een stuk beter hoor. En hij stak zijn hand uit, feliciteerde me en zei, uh, het ga je goed in je leven. Ja. Zo werd je met al waarvan je niet wist dat het dat was, op straat gezet en uh, mocht je het leven in. Als een totaal ander mens. Ja. Uh, meneer Davy hoeveel veteranen zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, op dit moment zijn er zo rond 111.000 veteranen in Nederland op dit moment. En, en gelukkig hebben die niet allemaal PTSS, maar hoeveel daarvan wel? Ja, de schattingen lopen een beetje uit de een. Men rekent vaak met een percentage van zo om en nabij de 2 à 3 procent... die daadwerkelijk posttraumatisch stresssyndroom ontwikkelen. Ja, nou we hebben we het verhaal gehoord van meneer Roodbeemer dat, dat speelde uh, uh, al lang geleden. Hij zei van, ja, niemand wist toen eigenlijk wat het was. Intussen weten we dat natuurlijk wel. Is er een hoop veranderd? Nou, je kunt uh, zeggen dat uh, de, de afgelopen uh, 20 jaar toch heel veel veranderd is. En dus uh, terecht uh, dat uh, de, de mensen, zeker vanuit de Tweede Wereldoorlog... Uh, maar ook uh, vanuit uh, uh, Nederlandse Indië en, uh, uh, en Korea... aangeven dat er voor hun inderdaad heel weinig uh, uh, soulas was als het gaat over de zorg. De afgelopen jaren... Is eigenlijk daar veel aandacht voor geweest. Vakbonden en ook veteranenorganisaties hebben zich daar heel sterk voor gemaakt en hebben ook gehoor gevonden binnen de politiek. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat zowel buiten als binnen Defensie allerlei zaken zijn ontwikkeld. Zo zijn de mensen die op uitzending gaan, wordt al voorgehouden in wat voor soort stresssituaties zij kunnen terecht kunnen gaan komen. Zodat ze al vooraf weten en op hun collega's kunnen letten wat voor verschijnselen mensen kunnen ze uh, dus, dus worden daar uh, nog beter op getraind, zeg maar. Uh, ja, nou ja, trainen is lastig. Maar uh, ze krijgen natuurlijk wel gewoon les in welke verschijnselen ja. er we kunnen voorkomen. Want je bent uh, natuurlijk in een, een, een zeer... Uh, onnatuurlijke situatie terecht ten opzichte van Nederland. Ja. Daarnaast, na de uitzending, is het zo dat er een gesprek uh, plaatsvindt, zes tot negen weken na de uitzending, waarbij uh, gesproken wordt uh, onder andere met het psycholoog. Daarna uh, gaan mensen na zes maanden een vragenlijst uh, invullen om in ieder geval zo snel mogelijk uh, te identificeren of er klachten zijn. Dus die begeleiding is, is uh, echt wel beter geworden, zegt u. Uh, het kost natuurlijk wel geld om zo'n PTSS er te begeleiden. En... Er zijn uh, mensen die zeggen, ja, dat is wel de reden misschien dat de Defensie er uh, niet zoveel aan doet. Want het, het is allemaal geld en uh, de Kamer heeft daar nu ook geld voor vrijgespeeld. En de minister zegt, ik heb dat geld niet. Nou, de minister heeft in de Kamer uh, aangegeven tijdens het, uh, de, de veteranenoten behandelen dat hij niet aan dat geld uh, zal gaan komen. Dus dat er altijd geld uh, zal zijn voor zorg uh, en ondersteuning aan veteranen. En dat dat uh, nooit een onderdeel zal zijn van bezuinigingen. En uh, als ik kijk naar wat er gebeurd is in die zorg... dan heeft dat niet alleen maar binnen Defensie uh, met grote verbeteringen te maken. We kennen een uh, landelijk zorgsysteem voor veteranen. Er zijn 19 uh, hoogwaardige zorginstellingen, civiel en militair, uh, bij aangesloten. Die werken samen en die zorgen dat er ook een centrale coördinatie is... zodat veteranen op een zo goed mogelijke wijze uh, geholpen worden. Ja. Uh, meneer Roodbeen, hoe bent u uiteindelijk weer bovenop gekomen? Ja, ja. Uh... Mag ik uh, overigens een, een kleine reactie geven op wat meneer Deby zegt? Want ik beleef dat toch iets anders. Uh, het is uh, waar dat de voorbereiding en de, de debriefing veel beter is. Maar uh, de behandeling van de veteranenwet waarbij niet aan geld voor de veteranenzorg zal worden gekomen... ...de praktijk is natuurlijk heel anders. Want er ligt, uh, om maar eens wat te noemen, en dat dossier kent meneer Deby ook... Wellicht beter nog dan ik de claim van voor 1 juli 2007 van de oude veteranen, of je zou kunnen zeggen een oude schadeclaim, waarvan de minister ondanks een afgesloten convenant glasvaart zegt, ja maar daar heb ik geen geld voor. Dus hoezo, er zal niet aan geld worden gekomen. Dat gaat over de mensen die in Libanon en eerder hebben gediend. Ja, ja. ja. En daar uh, ligt een claim dat betreft zo'n beetje 2000 mensen. Dat zijn mensen die soms jarenlang al geprocedeerd hebben. En die uh, blijven gewoon in de kou staan ja. vanwege uh, het feit dat er geroepen wordt. Er is geen geld. Ja, meneer Davies, uh, uh, nou, uh, rood, rood we zien, los, is wel een geldkwestie. Nou, dat staat even los van de zorg. Uh, kijk, wij hebben ook vastgesteld... Nou, maar er besteld... is toch ook zorg? Ja, maar even zorg in de zin van psychische en materiële hulpverlening vanuit zorginstellingen. Hier hebben we het over een schadeclaim een schadeclaim die mensen hebben ingediend doordat ze bijvoorbeeld door uh, het, het, uh, het PTSS wat ze hebben opgelopen, uh, schade hebben opgelopen in hun carrière, uh, dus uh, minder geld hebben binnengekregen. Nee, uh, meneer, wel een punt. Mm. Uh, want uh, we hebben dat uh, samen met de vakbonden, Defensie en de Nationale Ombudsman hebben dat besproken. We hebben daar ook uh, criteria voor afgesproken en we zijn ook tot de conclusie gekomen dat wil die mensen recht doen dat dat uh, 110 miljoen euro gaat kosten. En ja. we hebben daar alles in het werk gesteld om de minister en de Tweede de, kader, de Kamerleden ertoe te bewegen ja. dat uh, die 110 miljoen worden vrijgemaakt. Ja. En die moeten niet vrijgemaakt worden uit het budget van Defensie, die moeten vrijgemaakt worden vanuit het kabinet. Want dit is een uh, nationale aangelegenheid, dit is niet alleen een Defensie aangelegenheid. Ja, maar dat gebeurt dus. Dat vrijmaken nou, gebeurt niet. Dus bij de behandeling van de veteranenwet nog eens gezegd... er is op dit moment geen geld nee, Dus daar moet Davy en, en zijn mensen moeten daar werk van maken, vindt u? Nog even, meneer Robin, u, u, u, want ik vroeg net hoe bent u er weer bovenop gekomen. Ik heb begrepen dat, u, dat met name uw gezin ook daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. En u praat nog steeds veel hè, met mensen die uh, eigenlijk met dezelfde problemen uh, kampen nu. Ja, wat, uh, het lotgenotencontact, zoals dat laatste heet, is uh, heel belangrijk voor de verwerking van het uh, uh, PTSS. En vandaar ook dat wij zien, juist door het onderlinge contact, dat er veel hogere percentages aan uh, PTSS of potentiële PTSS mensen zijn dan, dan dat officiële 2-3 procent. Uh, anderen uh, spreken over veel meer... In de richting van 15%. Maar even wat de verwerking betreft, daarin is lot van autocontact heel belangrijk. Maar voor mij is het uh, meest van belang geweest: een uh, partner die mij uh, altijd gesteund heeft, gestimuleerd heeft om uh, de hulpverlening uh, te bezoeken. En dankzij die hulpverlening heeft het een plek gekregen waarmee uh, ik mijn leven kan leiden. En uh, ja, je wordt niet beter, maar het krijgt wel een betere plaats zodat je zelfs in een situatie komt, zoals bij mij het geval is... Ja. dat je vervolgens weer anderen kunt helpen. Goed. Um, ik ga u niet langer uh, aan de praat houden... want u moet naar die, uh, die veteranen toe. Uh, ja. die, die waren aan het fietsen, geloof ik, hè? Uh, nee, motorrijden. Motorrijden, motorrijden, motorveteranen... die doen een stop in Veenendaal... en ik mag als voorzitter van de veteranenvereniging hier... Uh, goed zo. mag ik een paar woorden gaan zeggen. Doe ze het hartelijk goed. En uh, morgen dus Veteranendag. En jean deby ook hartelijk dank voor uh, uw bijdrage. Graag gedaan.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 En gisteren kwam dan dat langverwachte rapport van de Boston Consultancy Group. Uh, daar stonden allerlei cijfertjes in uh, en ook eigenlijk uh, ja, waar er dus bezuinigd kan worden. Daar zal het dus ongetwijfeld over gaan, maandag in dat debat. Toch weet Haghoort er ook iets uit te halen wat hem goed doet, maar hij zal mensen moeten ontslaan. En ja, dan is er ook nog de jaarlijkse barbecue met de collega's en dat is dan toch even een beladen moment. We treffen Henk Haghoort op het Mediapark tussen de bakker vlees en salades, want ja, lekker eten, dat is aan hem wel besteed. Barbecue niet helemaal, maar koken wel. Uh, het is een hobby, ik vind het heel leuk om voor vrienden te koken. Maar dan zou ik bijvoorbeeld nooit wat je hier ziet liggen, maiskolven doen. Daar ben ik echt, daar gruw ik van. En de rest van de bak is al leeg, zie ik. De dag dat het rapport rond de bezuiniging openbaar wordt, ja, dan kan je niet zo de barbecue inlopen. Dan moet je even bij elkaar staan en zeggen wat, uh, wat is er aan de hand. Het heeft veel, uh, betekend ook voor de mensen hier komend jaar, aan onzekerheid, ontslagen. Dus het is prima om even nu ontspannen feest te vieren. Maar niet nadat we tegen elkaar gezegd hebben dat we een heel serieus volgend seizoen krijgen. Het rapport werd opeens om 9 uur vanmorgen al openbaar. En ik had het nog nooit eens in zijn samenhang gelezen. Maar gelukkig zijn er dan mensen die het even kijken of het erg afwijkt van wat je verwacht. Dat was niet het geval. Maar het is vooral in het bedrijf even wennen. Want de NPO-organisatie is bijna uit het rapport te distilleren. Dus heel veel afdelingen hier kunnen bijna tot op de persoon zien, oh dat gaat in mijn afdeling zoveel banen kosten. En dat was wel even schrikken vandaag, waardoor we snel ook wel even langs wat afdelingen moesten om te zeggen, ja dat staat er nu allemaal, maar daar gaan we ook nog eens rustig over nadenken. En we blijven gewoon ons eigen proces volgen. Weet je, dat, nou wat, wat ik opvallend vind uit het rapport is dat, en natuurlijk heel lang is gezegd, Hilversum is niet zo efficiënt georganiseerd. Dat wordt door dit rapport absoluut niet bevestigd. En daar ben ik wel blij mee. Morgen hebben we in mijn kerkelijke gemeente een running dinner. Dus dan gaan we met 60 mensen bij elkaar eten. Dus dan heb ik 10 mensen voor het hoofdgerecht. Dus dat ga ik morgenavond doen. Uh, ja, iets met kalfsuikade. Maar wat er precies omheen komt, weet ik nog niet. Ik hoop dat er echte snijbonen zijn, maar die nog niet gesneden zijn. En die dan in een beetje suiker en boter uh, zoiets. Maar dan moet ik, ik moet nog naar de groentenboer. Vanuit je professie als bestuurder zijn het interessante tijden, en leer je er ook van. Uh, maar uh, uh, uh, dat kan je nooit zo ver toelaten dat, het, dat de mensen zich niet meer in jou herkennen. Er zijn alleen nog maiskolven. Nou ja, deze ziet er beter uit. Hier is het nog satésaus, worsten, Alles om vet van te worden eigenlijk. Ik ben beslist geen vegetariër. Ik ben dol op dieren, maar dan vooral op mijn bord. een week die heel veel energie heeft gevraagd. Dus ik merk het toch een beetje aan mijn stem. Ik ben de hele week al aan het praten. Um, maar ook wel een week waar je een beetje naar snakt. Als je heel veel onzekerheid uh, boven de markt hebt hangen... dan wil je op een gegeven moment weten... hier gaan wij de komende jaren mee aan de slag. Dit is de opdracht, dit is het kader. En dat is nou deze week wel helderder geworden. Maar ook wel een week met een wat uh, zorgelijke en droeve ondertoon. Want de plannen die bekend worden gemaakt en de kaders die er liggen... die zijn uh, niet makkelijk. Nou, nu eenmaal wetend dat er zulke bezuinigingen uh, de komende jaren over ons afkomen... ...is mijn ambitie om een brede publieke omroep overeind te houden. Als je nu zou moeten constateren we raken een derde uh, televisiezender kwijt... Ja, ...daar zou ik echt ongelooflijk van balen. Dat zou ik mezelf dan wel uh, verwijten. Ja, nee, maar dit is allemaal voor mij wel werk. Dus het, is niet, het bepaalt niet mijn identiteit. Uh, dus ik heb een gezin waar ik tijd in steek en uh, ik heb een kerkelijke gemeente. Uh, dat kost niet tijd, maar dat neemt uh, uh, tijd. Nou, ik zei straks al, ik kook ook uh, uh, thuis. Dus ik ben meestal nou, ik te beperken tot één of twee avonden niet. Maar de rest van de avonden ben ik al die jaren dat mijn kinderen opgroeiden... toch wel thuis geweest om gewoon ook uh, te koken en van het gezin te genieten. We horen deze week het radiodagboek van Henk H. Goort, die maandag natuurlijk op de publieke tribune zit in de Tweede Kamer... want dan wordt er over dat rapport en al die bezuinigingen... bij de publieke omroep gesproken. Radiodagboek werd gemaakt door Maarten Bleumens. Alle delen zijn terug te luisteren via lunch.ncv.nl. En dan mogen we altijd bekendmaken, zo rond half twee op vrijdagmiddag... wie we dan volgende week gaan volgen. Dat is oudwielrenner en NOS-commentator Maarten Ducro. Heeft alles te maken natuurlijk met de Tour de France die eraan zit te komen. Zometeen de stelling in stand.nl. Een ruimere vrijheid van meningsuiting leidt tot meer verhuftering in de samenleving. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Nu eerst Jobboot. Radio 1. Het NOS Journaal. De Italiaan Mario Draghi is benoemd tot nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Dat heeft EU-president Van Rompuy gezegd op de EU-top in Brussel. Draghi is 63 jaar en nu nog president van de Italiaanse Centrale Bank. Hij volgt de Fransman Trichet op, wiens termijn in oktober afloopt. Op Terschelling is de Mars der Beschaving begonnen. Theatermakers, muzikanten en kunstenaars protesteren met de Mars... tegen de bezuinigingen in de cultuursector. Zo'n 5.000 mensen vormden op het strand van Terschelling een kruis. Daarmee wilden ze aangeven dat er een kruis door de bezuinigingen moet. De VVD'er Fred de Graaf wordt voorzitter in de Eerste Kamer. Hij is de enige die zich voor die functie heeft gemeld. De Graaf zit acht jaar in de Eerste Kamer en hij is ook burgemeester van Apeldoorn. De huidige voorzitter, de CDA'er René van der Linden, maakte deze week bekend dat hij niet terugkeert als voorzitter. Het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat vanaf oktober 2012 een half jaar dicht. Het museum moet worden verbouwd om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. De topstukken zijn in die periode te zien in de hermitage, ook in Amsterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 44 kilometer file. Een paar files vallen op. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... bij Sliedrecht-West 4 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dicht. Een lange file na een aanreding op de A28 Amersfoort richting Utrecht... Tussen Afrit Maarn en de Uithof 10 kilometer. Tussen Afrit Dolder en de Uithof is de linker reisrook dicht. Geeft ook vertraging richting Amersfoort. Daar staat bij de Afrit Dendolder 5 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden over Barneveld of de A30 en de A12. Zat staat een auto in brand op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Knoop het Buren en Afrit Twente kanaal 2 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. .nl. Jurgen van den Berg. PVV-leider Geert Wilders is vrijgesproken. Hij heeft volgens de rechter niet aangezet tot haat. en hoeft zijn debatstijl dus niet te veranderen. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. Wij vinden dat deze citaten. toelaatbaar zijn. vanwege de context. van het maatschappelijk debat. waaraan u als politicus. Hebt het vonnis is natuurlijk het enige juiste vonnis. En dat zorgt ervoor dat een eh, politicus niet veroordeeld wordt voor zijn politieke uitspraak. Grof en denigerend, maar niet opruiend En niet aanzet tot haat of discriminatie. Daarom moet toch vrijspraak volgen. Als dat het resultaat is, dan is het een prachtige dag voor de vrijheid van meningsuiting van Nederland. Ja, er komt nu een ruimere vrijheid van meningsuiting, zou je kunnen zeggen. Maar waartoe leidt dat? Sommige vrezen voor meer verhuftering in de samenleving, is dat terecht. Of moeten we niet zeuren en blij zijn dat we in een maatschappij leven waar alles open en eerlijk mag worden gezegd tegen elkaar? Ik ga over doorpraten met geen stijlblogger Bert Brussel. Bert, goedemiddag. Goedemiddag, ook columnist bij de Volkskrant en Snophater, zag ik op je Twitter. <laughs> Dat, is, uh, dat, is, uh, uh, dat soort grappen zijn altijd tijdelijk. Die laat ik een paar maanden staan... en dan zoek ik weer iemand anders om, uh, om okay. af te zeiken. Oké. Okay. En we beginnen altijd Stam.nl met uh, drie keuzes. Daar mag je alleen nog ja en nee op zeggen... en dan straks over die stelling gaan we uitgebreid praten. Hier komen ze. Verhuftering is geen stijl. Nee. Wilders is de hoeder van het vrije woord. Nee. Ik ben elke dag minstens één keer... tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Ja. Is dat al geweest vandaag of niet? Um... Nou, dat hangt een beetje af van wie het leest. Maar ik, ik vrees van wel. Okay. Dat is ongeveer als ik opsta is dat al zo. Dus. Oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen daarvan meegenieten. Eerst maar eens even naar onze luisteraars toe. Want die stelling die staat er. En daar mogen zij op reageren. Een ruimere vrijheid van meningsuiting leidt tot meer verhuftering in de samenleving. Bent u het daar nou mee eens of mee oneens? Sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stan.nl. En als u Twitter gebruikt dan standpunt... Um... Even naar de stelling Bert. Een ruimere vrijheid van meningsuiting leidt tot meer verhuftering in de samenleving. Eens of oneens? Nou, ik zou natuurlijk automatisch zeggen oneens, maar ik alles kan leiden tot, tot verhuftering in de samenleving. Dus ook, ook een ruimere vrijheid van meningsuiting. Door Als je maar genoeg zegt, dan kun je mensen tot verhuftering aanzetten. Maar dat betekent niet dat je dus die vrijheid van meningsuiting moet inperken. Dat is wat ik, dat is wat ik, wat ik het belangrijkste vind. Vrijheid natuurlijk... van meningsuiting staat bovenaan, is nummer één. En, en als dat tot verhuftering leidt, nou ja, dan moeten we dat op de koop toenemen. Uh, nou, wel, wel als het gaat om democratische principes. Dus als je het hebt over een verkozen, uh, verkozen volkstegenwoordiger, dan moet je dat inderdaad op de koop toenemen. Dat is inherent aan, aan de democratie en een van de nadelen daarvan. Ja, en dat betekent dat jij ook helemaal kan vinden in de uitspraak uh, in de zaak Wilders? Ja, ik had ook niet, ah, ik wou zeggen, niet anders verwacht, dat is niet helemaal zo... maar dat, ik, inderdaad, ik kan me er volledig in vinden, ja. ja. Nou, Orde, die, uh, want dat is zo, hij, hij is gewoon op alle uh, punten vrijgesproken. De rechter ze, gaf daar nog wel een soort uh, ja, uh, draai aan... Uh, dat hij zich op de grens heeft begeven. Hij is niet over de grens gegaan, maar wel op de grens. Uh, en dat hij uh, denigrerend is geweest. Uh, dat mag dus in Nederland? D dat klopt, dat mag. Maar wat vind ja. jij daarvan? Ja, uh, ik vind dat dat inderdaad moet mogen. Kijk, het probleem is namelijk... Ik heb bij Wilders is het misschien een te makkelijk voorbeeld. Dan kan iedereen heel makkelijk zeggen... Nou, nou, dat is denigrerend. Maar jij kan ook wat zeggen wat ik denigrerend vind. En dan moet ik dus zeggen... ja, dat mag niet, want dat is denigrerend. En zo krijg je dus een heel groot probleem... met die vrijheid van meningsuiting die die natuurlijk altijd voor iemand anders kwetsend is. En niet per se absoluut kwetsend en, of denigerend. En dat is wat, wat hier natuurlijk ook aan de hand was. En er zijn natuurlijk mensen die vrezen met deze uitspraak... dat, dat, dat, dit, dat anderen dit weer als aanmoediging zien... om maar uh, die vrijheid van meningsuiting laten we zeggen, uit te testen... En, en de grenzen nog verder op te zoeken misschien. Ja, maar wat, wat is daar het probleem van? Waar, waar het om gaat en ook om dit proces is, is dat je dus uh, bijvoorbeeld als politicus niet moet oproepen tot geweld en eventueel ook niet moet aanzetten tot haat. Maar ja, niet, niet kwetsen of niet denigreren, niet kwetsen. Ja, moet dat een probleem zijn? Dat, dat, is, dat is altijd wat je hebt. Dat is altijd wat er gebeurt als mensen hun mening willen uiten en daar soms fors op losgaan, wat ik ook wel eens doe. En wat wat misschien in jullie programma ook wel eens gebeurd hebben, waar mensen kunnen inbellen, ja... De, dat is een risico en dat risico heb je dan voor lief te nemen. Want ook als je zou zeggen, van dat mag niet gebeuren, we mogen niet denigerend zijn. Wat je daar tegenover kunt zetten is dat je mensen moet beperken in hun mening. En dan ja, glij je al heel snel af, volgens mij, richting een dictatuur. Ja. En, en maakt het nog uit uh, wie iets uh, zegt? Ik bedoel, of dat wilders is over de islam of, of ik bijvoorbeeld? Nou, kijk, dat maakt je zoverre uit. Als jij zegt, uh, nou nu niet op de radio, maar tegen mij in de kroeg zegt... van uh, mensen, we moeten morgen allemaal moskees in brand steken... dan gaat er niks gebeuren. Als Wilders dat morgen zegt, dan heb je een probleem. Dus het maakt wel uit als je, als je bezig gaat met oproepen tot geweld en haat. En daarvoor is dan ook een rechter. Die inderdaad op dat moment kan zeggen van... luister, je bent politicus, let erop wat je zegt. Maar ja. dat, heeft, dat heeft niets te maken met de mening. Wat, nee. wat Wilders uit alleen een mening. Want terwijl Wilders toch zei van... nou ja, dit is een vrijheid, uh, overwinning voor de vrijheid van meningsuiting... Dus voor mij, voor, voor mede-politici, tegenstanders zelfs noemen die. Uh, maar ook voor Henk en Ingrid. En dat zijn we toch allemaal. Dat klopt. Dat, nou ja, dat, dat is ook zo. Ik bedoel, Henk en Ingrid lopen natuurlijk ook het risico. Volgens mij is het zelf zo dat als jij mij nu beledigt... dus als jij mij nu, laten we het noemen, oelewappen noemt... dan mag ik naar de rechter en zeggen van... ja, die, die jongen van de NCV heeft mij beledigd. Ja, ja dat is iets... Dat is iets wat bestaat, maar wat je niet moet willen. En, en nu is het wat meer, uh, meer een fundament dat mensen inderdaad kunnen zeggen... ik mag dit gewoon zeggen zonder dat ik veroordeeld hoef te worden. Ja. Even een reactie van onze site voorlezen. Uh, hier zegt iemand wat me nog het meest stoorde aan de uitspraak was... dat politici meer zouden mogen zeggen dan anderen. Dat komt neer op rechtsongelijkheid en een wijd open deur... Uh, voor discussievoering van politici die de fatsoensnormen mogen overstijgen. Ben je het daarmee eens? Nee, het is ook niet zo dat politici meer mogen zeggen dan anderen. Het is alleen zo dat de context van politici anders is. En je hebt wel een probleem op het moment uh, dat je een politicus moet gaan veroordelen... kom je alweer heel snel in aanraking met je kernwaarden van de democratie. En, en, en Omdat die politicus verkozen is en niet zelf spreekt, maar uh, voor een groep kiezers spreekt. En dat is dus een beetje het probleem. Dan lijkt het inderdaad of politici meer mogen zeggen, maar dat komt omdat je... Als je gaat, politici gaat straffen, dan straf je wellicht de verkeerde. En daar zit een beetje het probleem. En natuurlijk zijn politici ook zijn ergens ja, op een bepaalde manier onschendbaar. Omdat ze dus voor anderen praten. Ja. Wat, wat, wat een heel groot uh, bereik heeft natuurlijk. Uh, filosoof Bas van Stockholm, die ken je wel, hè? Ja, die ken ik. Auteur van het boek Wat een Hufter. Uh, hij zegt uh, dat het uh, nu zelfs uh, als respectabel wordt gezien... als politici beledigingen, de eten inslingeren over bevolkingsgroepen. Ben je het mee eens? Uh, nou, dat geloof ik niet. Ik denk ook dat het uh, in uh, heel veel uh, groeperingen en uh, in politieke partijen niet zo is. Maar ik denk wel dat uh, bijvoorbeeld dus inderdaad voor de aanhangers van de, van de PVV, die hebben daar veel minder moeite mee. Maar dat geldt ook wel voor, voor andere partijen. Ik denk dat uh, uh, de SP daar ook wat minder moeite mee heeft. Terwijl uh, ze bij het CDA of de ChristenUnie daar wat meer moeite mee hebben. Nee. Maar ik begrijp wel een beetje wat de stokken bedoelt. Want hij zegt van uh, kennelijk kun je binnen de grenzen van de wet dan toch een soort van hetse voeren. Nou, uh, oh, daar lijkt het wel op. Dat klopt inderdaad, ja. maar, maar nogmaals, is... Dat, dat, is on, dat is inherent aan die vrijheid. Ja, maar dat is dan een hetze in dit geval tegen de islam, denk ik, uh, wat hij bedoelt. Ja. Maar is dat uh, goed? Nee, maar de, ik, ik weet niet of dat goed is. Daar ga ik niet over. Ik ga niet over goed of kwaad. En, maar de vraag is of dat moet mogen. En ik denk dat dat moet mogen. Ja. En je, je kan, je, wat je wel kan doen, zoals Van Stockham ook doet... is daar een boek over schrijven en tegen mensen zeggen van dat moet je niet doen. En je kan daar ook over discussiëren, maar de rechter is er niet om dat debat te gaan leiden. Ja. Om dat, uh, dat debat te gaan beslissen. Je kan er dus in debat, kun je er samen uitkomen. Op het moment dat iemand zegt, ik voer een hetzen, kun je zeggen... nou, ik ben het niet mee eens, ik voer een tegenhets of ik schrijf het tegenin of, of wat dan ook. Maar die rechter is er niet voor om die persoonlijke geschillen op die manier op te lossen. Maar, maar goed, het, het, het land uiteindelijk wel in de samenleving. We hadden hier gisteren Bart-Jan Spruit zitten. Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak mm -hmm. Wilders. Die in het begin met hem optrok en zo. En uh, mm -hmm. overigens gisteren een ja, prachtige analyse wel gaf. Uh, maar die gaf als voorbeeld dat hij. Uh, we geven ook nog les op een school in Rotterdam. Er staat een man daar, Ali. Met een snackbar. Die staat er al 30 jaar. En die man die, die voelt zich nu op dit moment niet meer op zijn gemak in Nederland. En doet geen vlieg kwaad. En die man doet gewoon zijn werk en die staat daar de hele dag. En die krijgt dus van dit soort, ja, dit soort opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Ja, dat, nee, maar dat. Ik, ik ben het helemaal mee eens. Ik begrijp als mensen zeggen. Dankzij Wilders en dankzij de cultuur die er geschapen is. En wat er aan de hand is. Heb ik daar veel meer last van. Dat je zegt van ik ben moslim en ik loop elke keer met een hoofddoek. Maar ik heb daar steeds meer last van. Eh, want dan krijg je die opmerking van Brinkman of wat dan ook. Van hoofddoekjes moeten uit de bus. Ja daar zou ik ook ongemakkelijk bij voelen als ik een hoofddoek op had. Maar dat betekent niet dat je dat dus ja, als politicus niet mag zeggen. De vraag is, is, is dus van waar moeten we samen uitkomen. Waar moet je het samen over hebben wat, wat wel en niet mag. Maar dat is niet aan de rechter. Die is geen absolute ...maat van wat je wel of niet moet mogen zeggen. Nee. Als je dat doet, als je gaat zeggen van ja... ...kijk, want Ali met zijn snackbar heeft al last van die ziel... ...30 jaar, nu ineens krijgt hij opmerkingen naar zijn hoofd... ...laten we dan die mening maar gaan verbieden. Dan krijg je dus dat iedereen daar alles mag zeggen... Nou, ...behalve Geert Wilders. Dat is dus net zo goed ongelijk. Nee, nee, maar je hebt als politicus ook niet een extra verantwoordelijkheid... ...dat je dus voorkomt dat er een hetze ontstaat. Dat zou je, dat zou je wel wensen, dat zou ook zo kunnen zijn. Maar als je dat niet hebt, ja... Dan moet je dat... Kijk, het, het is een moreel oordeel die je persoonlijk moet hebben. En het is niet een moreel oordeel wat de rechter kan uitspraken. Ik bedoel, je kan dus... Dat do, doet de rechter ook. Je kan dus zeggen van... Ja, het is wel erg denigerend en moet je het wel allemaal willen doen. Daar, daar kun je dus over discussiëren. Maar je kan dat niet vastleggen, je kan niet bepalen, dit moet je doen. Je, je, je kan niet zeggen, je moet als politicus zo en zo tot die grens en verder niet. Nee. Nou is Hilders, Wilders Wilde, zeg ik al, Wilders uh, is uh, uh, onder meer dus voor haatzaaien, stond hij terecht. Hè? Uh, nou, dat is, daar is hij op vrijgesproken. Uh, uh, hij zegt nu zelfs, van, uh, dat, dat artikel moet hij gewoon uit het wetboek. Ben je daar, nou, mee daar heeft hij, hij voorkomen gelijk in. Haatzaaien is iets wat, wat zo verneinig is en zo'n vervelend artikel omdat je, uh, het gaat alleen maar om interpretatie wat je onder haatzaaien schaart. Weet je, uh, je kan, je, je, dan krijg je dus dat je meningen hebt. Die, en als je ze spieker hebt gezegd van, ik ben het ergens niet mee eens, dan zeg jij, ja, ik ben nu zo gekwetst, dit is haatzaaien. En als je dan inderdaad politicus bent, je hebt een groot gehoor, of een columnist, of, of een radiopresentator, dan zegt iemand van, ja, je hebt zo'n groot bereik, jij mag dat niet zeggen. Ja. En dan krijg je dat dus, dan wordt er eens een zijn mening, wordt, wordt zeg maar, nou, dan, dan moet je worden gecensureerd, omdat het haatzaaien zou zijn. Ja. Terwijl het helemaal niet, helemaal niet mogelijk is om aan te taaien wat nou precies haatzaaien is, er valt zoveel onder en uit tegelijk ook weer niets. Dus, dus uh, hij heeft gelijk met zijn oproep dat dat uit het wetboek moet. Uh, hij zegt alleen wel, en, en dat, ik denk dat iedereen het daar ook mee eens is... van als we je gauw je oproept tot geweld, dan, uh, dan ben je, ga je wel een grens over... en dan uh, ben je wel aan de beurt. Ja, daar ben ik ook mee eens. Dus ik ben ook blij dat, dat een rechter dat kan bepalen. Dat als er uh, ooit iemand komt die ook democratisch gekozen is... en inderdaad zich van, weet je wat, laten we mensen overhoop steken... van die of die groep, of, of uh, laten we gebedshuizen in de fik steken... dat een rechter dan kan zeggen van, ho ho, dat mag dus niet. Nee. Ik begrijp dat Geert Wilders gisteren... Zelf zelf is uitgescholden toen hij in uh, Amsterdam uh, ging uh, uh, vieren dat hij, uh, dat hij vrijgesproken is. Uh, nou ja, even kijken wat is is geroepen. Hip-hop café de duivel, da daar kwam het vandaan. Dat ja. <laughs> mooi detail in dit verband. Maar hij werd uitgescholden voor homo, nazi uh, en hij was daar boos over. Ja, ja goed. Kijk, Geert Wilders is al boos als zijn aansteken leeg. Dus laten we, dat, <laughs> laat, laten we dat voor opstellen. En in de tweede plaats vind ik ook... Ja, Geert Wilders die moet dan niet zeuren. Hè? Ik bedoel, ik bedoel, hij scheldt ook zelf moslims uit en zo. En dan komt hij bij een café en dan zegt iemand tegen hem: Homo. Nou, nou, dat is erg. Dat is schokkend. <laughs> maar goed, Geert Wilders is ook een theater maken... die overal toch alweer, weer een punt achter probeert te maken. En, uh, maar ik ben het met je eens. Natuurlijk is dat kinderachtig. Hij moet daar niet. Ik, ik vind, kijk, dat is het punt. Hè? In een in de vrije democratie heb je meningen en die meningen botsen. Die botsen heel snel. Bij sommigen botsen je eerder dan bij anderen. Dan laten we daar met z'n allen ook zeggen: van laten we ook niet te snel gekwetst zijn. En zo. Laten we, we tel ook eens tot tien. En, ja, zo. Bij ja. Wilders, en bij Geert Wilders vind ik echt: die moet dan ook niet zeuren, die moet niet zeuren. Kijk, ik vind ook: hij moet niet bedreigd worden. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ja. god, dat mensen zeggen: wat mensen zeggen homo. Ja, nou ja. Ja, ja, goed. Uh, we gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. Ik hoop dat je even mee blijft luisteren. Dan kom ja. ik aan het eind nog even bij jou terug. Uh, uh, ik ga nog zelfs een keer verversen op onze site. Dan weten we even een beetje de tussenstand. Een ruimere vrijheid van meningsuiting leidt tot meer verhuftering in de samenleving. Dat is de stelling. 1234 mensen hebben gestemd. 1, 2, 3, 4. Dat is mooi. 52% eens, 48% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, gesprek met Van den Berg. Ik ben het uh, in die zin met de stelling eens... Dat ik uh, mij zorgen maak over het feit dat, dat mensen uh, vrij vermeningsuit door elkaar halen met, met de mogelijkheid van schelden. Mijn meningen gaan het over meningen, opvattingen, die iedereen gevaarloos moet kunnen uiten. Maar we hebben het in Nederland uh, bij gebrek aan enige beschaving uh, gemaakt tot, uh, tot alle ruimte voor, voor mogen schelden en, en onheus zijn. En ik vind uh, mensen die meningen hebben, moeten ook een zekere bescheidenheid en beschaving hebben. En, en wat er nu gebeurd is... Uh, ja, Zo'n verhuchtering en verloedering. Dat doet die meneer die bij u zit, trouwens, met zijn media ook aan mee. Maar uh, ja, daar maak ik me eens zorgen over. Op. Uw oproep is om uh, gewoon met z'n allen eens wat meer beschaafd te zijn. Nou ja, maar kijk, mening, een mening is een opvatting. In het uitstel heeft is niets met een mening te maken. Nou, nee, Want, nee, daar heb je gelijk in. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met de heer Bos. Ik ben het in wezen niet eens met de stelling, want het leidt niet tot meer verhuftering. Alleen, net als de vorige gesprek al aangaf, we moeten wel duidelijk grenzen stellen aan de manier waarop we gesproken worden en de taal die men bezigt. En dat je daar tegen in komt, mocht iemand daar de grens over gescheiden. Dus als het maar in nette taal gebeurt, vindt u? Ja. In een nette taal kun je alles zeggen. En als je je vervalt in uh, verkeerde woorden en uh, uitscheldpartijen en dergelijke... dan uh, schiet je het doel voorbij, want dan gaat het alleen nog maar om de woorden... en niet om de inhoud van nee. het debat. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag, spreek met de Bruin. Ik vind uh, de verhuftering in Nederland al zo erg dat we eigenlijk al niet uh, dieper kunnen zakken. Het kan alleen maar weer opwaarts gaan, begrijp ik. Als er als er een keer wat, uh, wat goed gebeurt in Nederland, wel ja het is allemaal praten, praten, praten en heel weinig handelen. Ik heb het over handhaving, er worden wet, uh, door wetten doorgedrukt waar, waarvan men de handhaving niet eens kan, uh, kan garanderen. Tolerantiegrens die is uh, maximaal. Hmm. Maar dat heeft, op, heeft op zich niks met die vrijheid van meningsuiting te maken. Heeft er alles mee te maken? Wel. Ja, vind ik van wel ja. Leg eens uit nog? Als je alles gaat afzwakken en alles gaat vergoeien. Als je op een gegeven moment een politicus gaat uitmaken voor theatermaken... wat ik net gehoord heb, ja, dan is het een en al theater... en dan uh, is Nederland niet meer op de rails te krijgen, volgens mij. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Harry Wesseling, Nijmegen. Serie FC Twente-fan. Nee, dat is meneer Hoefnagels. Oneens, want het is toch geen automatisme? Het is toch niet zo dat sinds het vonnis van gisteren in de zaak Wilders... dat nu het hek van de Dam is en we massaal verbaal verhuften? Weet u wat mij opvalt? De verbale bagage... De verbale uitdrukkingsvaardigheid van veel, veel mensen in dit land is nogal heel beperkt. Heel snel vloeken, schelden, schuttingtaal enzovoort. We moeten ze opvoeden tot uh, verbale weerbaarheid, maar op een fatsoenlijke, beschaafde manier. En ook niet zoals uw gesprekspartner in de studio is, ook niet erg verbaal fijn besnaard, moet ik u zeggen. Oh, hoezo? Ik vond dat hij heel netjes hield eigenlijk. Nou, nee, nee, nee, nee, nee dat valt mij tegen. ik uh, Geen stijl, ik volg het niet zomaar... Uh... <lacht> Uh, ik vind van niet. Nee, oké. Okay. Nou dat, dat kan, dat is uw mening. Oké. Okay. <laughs> Bedankt meneer Wesseling. al ja. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolf. Uh, vrijheid van meningsuiting mag, met de definitie daarvan duidelijk is. En dat betekent niet kwetsen, niet beledigen. Vrijheid van meningsuiting moet leiden tot positiviteit. Met gesprek komen, uh, met, in gesprek komen met elkaar. We moeten gewoon eens wat eleganter met elkaar omgaan. Dat is zo fantastisch en gezellig. Ja, nou, dat is ook zoiets. Dat is wel een mooi eigenlijk voor het weekend. Eigenlijk had u de laatste moeten zijn, vind ik eigenlijk. In het rijtje. Maar ja, helaas uh, nee, okay. is dat niet zo. Maar okay. een mooie boodschap, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Rob van der Plas, goedemiddag. Dag Rob. Uh, ja, ik ben het vol vol volkomen eens met de stelling. Uh, ik vind ook dat uh, door de, de, de uitlatingen van de heer Wilders bijvoorbeeld... Uh, ja, dat, ja, dan ga je verhufterig worden. Dat is gewoon zo. En ik vraag me wel eens af, is er ene politicus die het durft aan te durven... om een uitspraak van meneer Wilders, en dan het woordje islamieten, dat veranderen in joden. Niet dat ik iets tegen joden heb, maar ik denk dat meneer Moskowitz dan voorop zou staan om te zeggen van, hé, hey, hé, hey, wat zeg je nou? He? Dus, ja, okay. nou, dat, duidelijk... dat zou ik wel eens willen horen, van uh, wat ze, hoe ze dan zou reageren met het woord is islamieten, ja. joden en jodendom uh, daarin. Oké, okay. dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, hallo. Hallo, goedemiddag. Zeg het maar. Dag meneer, spreek spreek met jou uit oosteruit. Ik ben het mee eens met de stelling inderdaad. Want ik, uh, ik heb zoiets van nou, wat de rechter gisteren uitgesproken heeft. Is dat hij eigenlijk een beetje een vrije brief meegeeft aan de heer Wilders. En uh, zijn aangaan. Uh, dat hij dan uh, ja, zomaar iets kan roepen. en uh, Vrijheid van mening vind ik het best. Maar dat, dat betekent niet dat je dan zomaar een hele groep kan uh, kwetsen of beledigen. Of uh, uh, wat, wat de heer Wilders doet. Zo, uh, als ik het nu zie zou ik ook dan... Als ik een, een buurman zou hebben die uh, homo is, zou ik ook naartoe kunnen lopen en zeggen ja, sorry, ik vind even, even goede vrienden, maar uh, homo zijn vind ik een ziekte. Hoe zou daarop gereageerd worden door die buurman, denkt u? Nou ja, ik denk dat hij dat niet leuk vindt. Nee, maar dan kwets ik hem toch daar ook mee. Ja. Ja, maar uh, ik vind dan, uh, wat je dan denkt, hoef je niet, niet per se te zeggen. Nee, maar goed. Als je, als je een beetje respect hebt uh, ja, uh, omgaan met mensen, maar ja. Aangezien uh, de heer Wilders uh, niet echt uh, respect kan uh, tonen tegenover uh, andere mensen. Ja, ja. goed. Uh, Dank voor het bellen, bellemeer. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Van Binsbergen, Arnhem. Dag. Je, je moet de stelling iets anders zeggen. De verruchtering zal toenemen, want die is al de laatste 30 jaar aan het toenemen. Maar die komt niet door die vrijheid van meningsuiting. Die komt mijns inziens door de verloedering van de Nederlandse taal. Er wordt op scholen niet meer... Geleerd om te luisteren en niet meer geleerd om begrijpend te lezen. Men luistert niet meer. Luisteren is zo belangrijk. De NCV heeft een hele mooie stelling. Als je goed luistert, dan hoor je zoveel meer. Maar er zit een hele filosofie achter. Dacht je dat de NCV dat zei? Maar zo jongens, we gooien dat erin. Er wordt niet meer geluisterd. Luisteren naar een ander is vandaag de dag iets vies. Dat is niet cool. Wat zegt u? Ja. Dat is niet vet cool als je luistert naar een ander. Ik vind het mooi dat u die slogan van de NCV erbij had, meneer Van Binsbergen. Graag gedaan. Dank u wel. Dag. Stop.nl, goeiemiddag. We zijn goed bezig, jongens, op vrijdagmiddag. Hallo? Hallo? Ja, zeg maar. Ja, met Mohammed. Nou, ik vind het uh, niet eens met die Stalin. Ik leef namelijk uh, 44 jaar, heb ik altijd hard gewerkt. En ik ben van de eerste generatie. Ja. Maar uh, ik, uh, ik heb een baan dat ik uh, de gelegenheid altijd naar de radio eens zit te luisteren. Maar ik hoor nooit iets positiefs. Altijd negatief, negatief, negatief, negatief. En daar wordt die, die stelling... Ik word vroeger alles meegedaan, kaartclub, dit. Maar ik word nou zo bang. Ik ken wel meneer Wilders. Maar die anderhalf miljoen die hij vertegenwoordigt, hmm. ken ik niet. Zegt u nou dat... Ik heb je... helemaal geen meer uh, vertrouwen in... Uh, in de chique uh, nee. uh, uh, waar ik vandaan kom, ik weet niet meer wie wilde. Nee. In de zeg, zegt u nou nog eens even even vlak voor het weekend iets positiefs? <laughs> Positief. Iets moois. Ik ga morgen met vakantie voor drie maanden. Kijk aan. Ik, ik heb mijn leeftijd bereikt. Ik ben met pensioen gelukkig. Goed zo. Nou, ik, wens u... ik, ik heb meestal met de tweede generatie. Maar de eerste generatie zijn de grootste gedeelte ja. met de kist naar Marokko teruggegaan. Ik, ik niemand praat u... over. Ik wens u een goede vakantie meneer. Dank voor ja. het bellen. Ja. Uh, we gaan snel terug naar Bert Brussel. Geen stijlblogger en uh, volkslandcolumnist. Uh, Bert, wat, zijn, wat is jouw reactie op, uh, op wat je gehoord hebt? Even snel, als eerste, ja, ik, ik, er zei inderdaad iemand van... ja, het is toch niet zo dat sinds, die, sinds, wilde of sinds de vrijheid van meningsuiting die verhuftiging is toegenomen. En dat, dat vond ik wel heel belangrijk, want in Amerika is de vrijheid van mening veel vrijer. Die is veel meer ook beter gefundeerd in de grondwet. En ja, dat is ook niet dat, dat die langzaamaan aan het kapot zijn aan het gaan van verhuftering. zeg maar. Nee. Dus ik vind heel erg die koppeling hè, dus tussen die vrijheid van meningsuiting en die verhuftering is, is mij iets te makkelijk gemaakt. Nou ja, ik kijk, met, die, die eerste meneer zei volgens mij ook van uh, meningen, daar heb ik alle... Uh, alle, we hebben geen enkel probleem mee, maar het gaat vooral over het schelden natuurlijk. Wat, wat uh, gebeurt. Um, ook misschien wel met zo'n uitbraak van gisteren in de hand. Ja, maar, ja dat, dat, dat kun je vinden. Alleen het probleem is natuurlijk al heel snel wat te schelden. Dan, krijg je, ik heb ook, dan zat ik ook in zo'n programma en toen zei ik een keer gelul. En toen belde de meneer boos op. en zei, nou, dat mag je toch niet zeggen ja, op de radio. Ja. Ja. gelul Kijk, dus, dus dan zit je al heel snel wat, wat te schelden. En voor een nieuwe generatie, voor mensen die nu twintig zijn. Ja, die hebben of, uh, op het internet wat ik schrijf. Hebben daar veel minder moeite mee. Dan uh, misschien iemand van, uh, ja, noem maar, iemand uh, boven de zestig. Meneer Van voorbeeldje Want Die noemde dat even als <laughs> voorbeeld net. Ja. Um, wat, wat, wat, wat vind wat opvalt is dat mensen het toch over de taal hebben. Of, of jongeren nou nog wel, wel of niet goed de taal spreken. Of ze kunnen luisteren. Uh, maar uh, dat is ook aardig wat Bart-Jan Spruit gisteren nog zei bij ons in de uitzending. Die zei van als je die immigratienota van Donner kijkt. Daar staat eigenlijk in hele nette woorden opgeschreven. Wat Wilders al jaren roept. Uh, dus mm -hmm. het heeft toch wel iets blijkbaar met, met de toon te maken ook. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, dat, dat, dat, als Donner dat dan op een nette manier een beetje opschrijft... dat dat dan veel meer geaccepteerd ineens is dan, dan uh, het harde roepen uh, met de... Ja, maar, ja, maar dat heeft. zijn de dat, dingen erbij. Ja, okay, dat ook. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met. Uh, met de beeldvorming. Donder is natuurlijk een gerespecteerd CDA-politicus. Ik bedoel, waar, waarbij je minder snel uh, roept. Van, oh jeetje, wat zegt hij nu? En dat is natuurlijk ook een beetje een Pavlov-reactie. Ik bedoel, het is natuurlijk wel zo bij Wilde, dat überhaupt nu alles wat hij roept. Ja, daar komt hij niet goed uit. En het is inderdaad iemand die. Die uh, een van zijn, st zijn stijl is om dat vrij hard te doen en vrij grof. Mm -hmm. Ja, en als je dat dus inderdaad. Als een als, uh, gerespecteerd politicus inderdaad uh, wat milder doet... Dan... Ja. Uh, maar de boodschap daarachter is dan niet anders. Nee. Jij blijft in ieder geval gewoon uh, je gang gaan zoals je dat altijd al doet. En uh, dat uh, waarderen wij al, zeer. Al, als dat mogelijk is, dan uh, ga ik dat zeker doen, ja. Dankjewel Bert Brussen. Ik kijk nog even naar de laatste cijfers. 52% eens, 48% oneens met de stelling. En er is door bijna 1400 mensen gestemd. We gaan snel schakelen met Amsterdam, want daar zit hij klaar voor. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon daar aan het Rembrandplein. Hans Smit... Jurgen, Jurgen van den Berg, goedemiddag. Wat we hebben straks, eh, onder andere Robert Dijkgraaf... de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... hier aan tafel eh, over wetenschap, maar ook over kunst... en over de, de regering, wat daar de rol van is. We gaan het hebben over, eh, met het journalistenforum... over van alles en nog wat. Eh, over, ook over de kunsten trouwens. Eh, sport met Barbara Barend, satire met Sanne Wallis, de Vries en Friends... en de muziek van Nick en Simon. Kijk aan, zometeen na twee, eh, Hou hem aan hier op Radio 1. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt